Ja, to, toen, ik, toen ik God leerde kennen, dat was, uh, dat, dat was verrassend, toen leerde ik uh, onvoorwaardelijke liefde kennen. En onvoorwaardelijke liefde, dat is een cadeau, uh, dat, dat, dat is onbegrijpelijk. Dat is, uh, dat is liefde waar je niks hoeft te doen. Meestal als je in een groep het, uh, met mensen zit, dan verwachten ze van alles van je. En uh, dan, dan, dan, dan vragen ze van, joh, uh, joh je, je, je moet dit soort kleding aan, je moet zo praten, je moet zo doen. En dan, uh, dan, dan dan hoor je erbij, zeg maar. En ja, dat, dat op zich, dat is dat is makkelijk als er gedragsregels zijn. Het is goed als je weet uh, waar iedereen naartoe is. Maar het is uh, wat minder dat wanneer je niet aan die regeltjes kan voldoen of gewoon anders bent uh, dan, dan, dan, dan, dan ervan je gevraagd wordt, dan is het gewoon zo dat, dat, dat ja, dan is het gewoon heel moeilijk om um, ja dan, dan, dan, dan word je niet geaccepteerd. Oftewel. Dan, dan kan je naar fluiten, dan sta je buiten de groep. En wat, wat ik leerde kennen, toen ik Jezus leerde kennen, was onvoorwaardelijke liefde. En hoe, hoe komt dat? Uh, want je zult wel afvragen, van, nou als ik, uh, als, ik over, uh, als ik over God nadenk, dan denk ik bijvoorbeeld aan de tien geboden. En dan zeg ik, dat klopt. Uh, God heeft inderdaad de tien geboden gegeven. En dat was een vorm van op dat moment uh, voorwaardelijke liefde. Maar wat God toen vervolgens heeft gedaan is, hij heeft, uh, hij heeft uh, zijn zoon naar de aarde gestuurd. Zijn zoon heeft het niet gelaten om uiteindelijk ook naar de aarde te gaan. En het, en het mooie is, nu komt het dat zijn zoon zichzelf heeft gegeven. Hij, hij heeft het voor jou gedaan. En, en hij is gegaan aan het kruis, zodat alle overtredingen van die wet aan het kruis zijn gegaan. En dat is zo'n rijke boodschap. Dat, dat, dat als je begrijpt dat Hij uit liefde voor jou, Hij zichzelf heeft gegeven om uiteindelijk onvoorwaardelijke liefde te geven. En Jezus kennen. Jezus kennen, dat is... Dat is een bron weten van, van levend water, Van echte liefde. Dat is... Dat is zo fantastisch. Dat is, dat is... Dat is echtheid. Dat is authenticiteit. Jezelf worden. Jezelf leren kennen. En weten dat je geliefd bent. Dit is... Dat is zo fantastisch. Ik... ik Hij richt je op, hij, hij geneest je, hij, hij, hij geeft je eer in deze wereld waar, waar, iedereen, waar, waar iedereen uiteindelijk voor zichzelf bezig is. Is hij er voor jou? En je kan je op uitdagen om de handen te openen en je hart te openen en in gebed met me mee te gaan. Zal je niet willen, het, is een, het is een goede en betrouwbare God. Leer hem kennen. Open nu je hart. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we door Jezus Christus, doordat Hij zichzelf gegeven heeft, dat het daardoor onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke heerlijkheid en genade wordt. Vader, wilt u alsjeblieft nu bij ons komen ons lief hebben Heer wilt u wilt u zichzelf wilt u, zich, wilt u zichzelf bekend geven Heer wilt u die, die, die mensen die nu luisteren wilt u, wilt u die en met ze meegaan alle dagen van hun leven in Jezus naam Amen.